ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Sneeuwbuien en gladde wegen veroorzaken een hele drukke ochtendspits. En die is nog allesbehalve opgelost. In de regio vooral een lokale aangelegenheid. Er zijn aardig wat wegen die nog behoorlijk langzaam rijden. Ook op de A wegen voor op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht een kwartier. En op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt komplein 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Good one living do me God only knows what I'd be without you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 ...2026 tot de mensen. En dat u allemaal bent. Heel hartelijk welkom. En met name dank ook weer aan de organisatie. Philip um, Skok, Billy Jansen, Jante Otto en natuurlijk Ben Zonneveld. Een van... ...dat jullie hier allemaal willen zien. Uh, en natuurlijk ook de studenten van het NDO Airport College...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 20 jaar DJ in Zandvoort, een van onze bekende DJ's. En ook van de. Matissime, vooral dat je er bent. Lieve mensen, dit is de laatste speech die ik op dit moment schreef. In deze collegeperiode en deze raadsperiode. En ik doe dat niet zonder de gemeenteraad heel hartelijk te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar.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 Dank aan de ambulance. En Barskare heeft zelf in een spoedeisende of in een schoeteisende uh, in het ziekenhuis. Die weet wat het betekent. Um, maar ook heel veel dank is voor het jongerenwerk die met een fantastisch voetbaltoernooi ervoor gezorgd hebben. Dat heel veel jeugd in Zandvoort een goede dag had. En ik weet zeker dat de minister in Zandvoort voor een belangrijk deel te danken is aan het werk wat zij doen. Dus dank daarvoor. liever mensen die dan ook klein keer dat gisteren natuurlijk toch ons kwam, dat de nieuwjaarsdag helaas voor de tweede keer niet door mocht gaan. Ik was zelf een beetje opgericht, ik had mij voorgenomen van voor het eerste keer mee te doen. Uh, maar had ik de teleurstelling voor iedereen wel uh, mee kunnen doen. Uh, maar met name ook voor de vrijwilligers in de organisatie, dat voor de tweede keer al lijst is afgelast. Heel verdrietig, en we gaan er gewoon vanuit dat volgend jaar het hier weer doorgaat. Lieve mensen. Op 30 de januari zetten wij het jubileum af om te vieren dat wij als Zandvoort 200 jaar bestaan als stadplaats. En natuurlijk bestaan we als dorp al veel en veel lang. Maar dankzij het inzicht van vijf mensen die toen vooruit durfden te denken, staan we nu hier als trotse inwoners. Van wat ik echt ik de allerleukste en de mooiste padbaas van het land en misschien wel van de hele wereld. Um, ik valt met de dingen in huis. Maar uh, we leven natuurlijk het beste in de eerste dingelweer een moeilijke tijd. Nieuws vanuit de hele wereld en vanuit ons eigen land stemt het vaak somber en verdrietig. En tot nog kort zagen wij slecht nieuws als er iets wat van buiten kwam. Maar dat is niet anders.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 Want in het begin van zo'n crisis um, kunnen wij als overheid niet zo heel veel betekenen. En dan zijn wij als inwoners op onszelf angstgewezen. En dat kan een land waarin heel veel mensen automatisch aan de overheid kijken voor oplossingen. Dus ze zullen zelf al veel moeten oppakken. Maar, lieve mensen, weerbaarheid komt echter niet uit een noodpakket. Weerbaarheid is de baat bij de groene kracht. De woorden weerbaarheid en veerkracht zijn beide in vertaling van het Engelse woord resilience. De eerste betekenis gaat over defensie en de tweede betekenis zit in een belofte voor de toekomst, veerkracht. Dat gaat om veel meer dan een noodpakket of een noodsteunpuntje. Er is veel meer behoefte op dat soort momenten aan gemeenschap zien. Als er een crisis uitbreekt, zijn onderlinge solidariteit en een sociaal netwerk van essentieel belang.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 Van elkaar bespreken wat de ander nodig heeft, of in je schaduwingeving. Ook als het gaat om mensen die wat verder van je afstand. Als je er niet deze status op social media, zoek juist mensen op met een andere achtergrond en ga het versterkt aan. Want wie weet, zijn juist zij wel degenen die beter weten dat het is om te overleven in moeilijke omstandigheden dan wij allemaal. Denk er voor jezelf na. Ook in uw sociale omgeving. Ik ben voorbereid en ik vraag u om echt het kijkers te aan te gaan want dat is de essentie van die Lieve mensen bij Zankvoort was het nog niets liever dan kijken naar de zee we hebben zelfs op onze middenboeren een van beeld een 80 gekeeld van het staan dat deze levenswijze op een wijze het um, is maar één ding als je naar de zee kijkt dan keer je je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 De Zandvoort is de kont strand, zegt een Duitse toeristen uit het Roergebied. En dat klopt. Ons Zandvoort is van vele. Van de Amsterdammers die hier komen uitdragen. Van de influencers die zo vaak fotograferen op het Zuidplans. Van de kitesurfers op het Noordstrand. En van de vele internationale bezoekers van Street Art. Een open blik. Een open blik. De andere kant op is belangrijk. Dat zal bijvoorbeeld ook van kunst en cultuur. Laat ons. Over de grenzen heen kijken, ook als het duidelijk is. Want ik vind het prachtig om te zien hoe Zandvoort wordt zich cultureel ontwikkelt. De door mij zeer gewaardeerde schrijver Marcia Leunzen, ze heeft vorige week een super gekolomde in de waarin ze feil overbood hoe autocraten en populisten cultuur haat. Want kunst maakt mensen slimmer, kunst laat mensen nadenken. En daarom ben ik blij in het op de culturele beweging die Zandvoort wordt doormaakt. Kijk naar het succes van Zandvoort Art... Of naar de nieuwe pre-precise festival Vloed tijdens Hemelvaart. En kijk naar de culturele trio Zandvoort Museum in en het Theater in Ook Over een maand opent de Kocht met een programmering die klinkt als een klok. En ik ben ongelooflijk trots en blij dat onze inwoner Neil Bonieri met haar achtergrond en Kees van Amstel zich verbonden hebben als ambassadeur. De blauw is de huiskamer. Pablo is de huiskamer van onze verenigingen. Een organisatie zoals PlusPlus. En ook de bibliotheek. En dan wel het Zandvoortsmuseum. Want dat heeft iedereen ongelooflijk veel werk gezet om te kunnen verhuizen naar het HDMZ? Ik kijk naar Street Art Zandvoort. Wat een festival. Het prikkelt en het stuurt. En ik vind het altijd mooi als je we weer boze ogen krijgt als de meten van mensen die aanschuld nemen aan kunstwerken die en toegestroopt worden.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 Taste of love is sweet when hearts like ours meet I feel for you like a child. Oh, but the fire was wild I feel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 En gelukkig ook heel veel jongeren waar het goed mee gaat. Het grootste deel is bijzonder gelukkig. En ja, er is ook een deel dat ze misdraagt. En daar moeten we tegen opzetten. Maar ik vind vaak dat de tolerantie van onze jeugd te laag is. Zaken worden snel als overlast die horen bij gewoonte en van jongeren. Natuurlijk doe je geen opdracht om, om, om je te misdragen. Maar jongeren worden het gegeven op te zoeken. Jongeren mogen en moeten af en toe op hun weg gaan. Lees ik het zo van Kina Smit in het Armslagblad, heel veel psychologen uitweesheden. Zij is heel helder dat we te beschermend zijn in de richting van onze jongeren. Te weinig ruimte steden voor hun ontwikkeling. Ze verhoort het mooi. Het is niet God, nooit van het pad af geweest. Juist buiten de paden kun je spannend studeren. En ik ben het daar mee eens. Ook als dat soms leidt tot is. Ik ben trots op het werk van onze jongeren Ontlustend. Ik heb ze net al genoemd. Ze snappen onze jongeren. Ze spelen een belangrijke rol dat jongeren niet afgeleiden. Tot dat lagen we dag voorkomen in plaats van jongeren over één plan te scheren. Laten we zorgen dat zij met vallende opstaan in straks trotse en blijen bewoners van onze gemeente Beste mensen. U verwacht nog ongetwijfeld dat het een boodschap uit de in de laat. Niet jij. Er wordt een nieuw kabinet vervoerd. En wij zitten ondertussen met een dubbel ingenuair kabinet en nu. Um, maar de wereld staat in brand. En ons land staat stil. En wij willen taaddag, we willen oplossen, we willen duidelijkheid. Partijen stappen uit een kabinet, zoals je, je laatste zoonliefde uitmaakt. Ze laten het land als ze in een puin houden.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 Naar natuur, stikstof of wat dan ook meer. We leven in een rekel De wethouder op bloed heeft dat in het huidige stadkort 80 vervoerd. We zijn gezellig ja, in een papieren werkelijkheid, zijn. hij. En aan het einde van deze maand moet er een concept-regeerakkoord leggen. En ik zeg, alsjeblieft, haal Nederland en dus ook Zandvoort van het slot. En lieve mensen, ook bij ons gaat politiek door. Over 75 dagen. ...gaan wij naar de stem dus voor de gemeente plaatsen. Maar er valt mijn zantwoord echt kiezen. En ik vraag, informeer u goed... ...en laat u niet beheersen met dat door stemming maken... op bijvoorbeeld de social media. U kent de uitrekening... ...als dat te mooi klinkt om waar te zien, ...dan is het waarschijnlijk niet waar. En als wij ons verzetten om mensen op te vangen... ...dan komt dat vanzelf naar andere gemeente gebracht. En door iets in je eigen achtertuin tegen te houden... ...schuift je probleem door naar je buurman.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 Dat elke kleur op zijn huid heeft. En wees niet bang voor verandering. Beste mensen, ik zei het al, moeilijk te tijden. Maar ik koester ondertussen de bijzondere momenten en ontmoetingen die ik mag hebben en die mij een zeer positief stemmen. Ik was een paar dagen geleden met mijn gezin in Parijs. En daar ontmoette ik een momige, zijn naam is Mark Buur. Hij komt uit haar en hij is onder andere de uitvinder van de Kuurbedachte. Het is een bijzonder positief mens die zijn leven in het tekenstel van positiviteit en verbinding. Zoek hem op in de val van je stoel. Zijn boodschap. Ondanks alles. Ondanks alles moet er ruimte zijn voor hoop. Ook is volgens je vast. In een tijd waarin we vaak op negatieve. Veel en veel te veel aanrecht Ook moeten moet we aan elkaar doorzetten. En zijn volgende actie. Zegt tegenover elk negatief bericht. Minstens een positieve bovenste Dus mijn oproep. Laten we de positieve kracht overheersen. Laten we de negativiteit die vaak over de eerste social media verslaan. door alleen maar mooie berichten te plaatsen over alle gasten die in onze gemeenschap. Op deze app, in deze ruimte, is al vaak gesproken over bedraagzaamheid. Over luisteren en omzien naar elkaar. Mensen verschillen. Als ik s'avonds door het doorblok, zie ik al die ramen als de lichtbrand. Allemaal huishouders met elke een eigen leegje. Leven met elk hun eigen sleutel en zorgen. Gezinnen, alleenstaan. Jongens, stellen als mensen van 60, die al 60 jaar getrouwd zijn. Een jongen met een, onzekere, een onzeker huurcontract. Of een pensionaris die zijn pensioen of zijn in de hypotheek al heeft gehad. Dat wonen en leven hier allemaal naast elkaar. En of je nou in zo'n fort geboren bent. Of uit een oorlogsgebied hier een veilige plek hebt gevonden. Je bent er één van ons. In Zandvoort maakt het niet uit, van wie je houdt, waar je vandaan komt en wat je belooft. In Zandvoort steken wij s'avonds de menor De en ja mensen, die doen daar als burgemeester ook gauw in. En ja, we hangen ook de het op en we zingen op zondagochtend in de kerk. En in Zandvoort leek we samen achter de duiven en ook al is het makkelijker om als je zit naar de zee te staan, ik vraag hem toch niet om te draaien. De wereld is echt groter dan ons dorp. 2026 wordt een bijzonder jaar. De is het toosten blijven de Canaris bespreken Gezien en ook Dank aan de burgemeester voor deze nieuwjaars toespraak. Gisteravond door hem gebracht in de kerk, in de dorpskerk tijdens de nieuwjaarsreceptie. Zodadelijk gaan we nog even terugkijken of terug luisteren met de burgemeester na zijn eigen toespraak en,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 Het gesprek stimuleren. Mm. Um, maar we kregen ook een terechte vraag uit, uh, uit de gemeenteraad laatst. Van, uh, iedereen moet zo'n noodpakket. Als mensen daar dan geen geld voor hebben. Het was... Uh, ja, maar ook dat. Uh, dus dat zijn wel wezenlijke vragen. Maar ik heb ook gezegd, ik zeg niet dat het gebeurt.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 Dat je ook je grenzen af en toe opzoekt. Uh, en dat je ook af en toe een klap op je plek nee. krijgt op het moment dat je eroverheen gaat. Nee. Dat is belangrijk, maar um, het, het marzeuren en klagen over de jeugd, daar, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Nee, dat was ook een duidelijke boodschap. Kijk eens naar jezelf. En ja. Er zijn ook passpiegels aan, dus iedereen kan ook even naar zichzelf kijken. De gemeente bedankt voor het korte interview. Graag gedaan. En, uh...